Uur. Dit is Joron Tjefkemaan met het Journal. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is door de inspectie voor de gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleidings- en incidenten op de afdelingen KNO en hoofd chirurgische oncologie. De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft veranderingen voorgesteld, maar de inspectie vindt dat die sneller moeten worden doorgevoerd. Daarom is verscherpt toezicht nodig, zegt de inspectie. De Pool die eergisteren op Schiphol werd gearresteerd is weer vrijgelaten. Hij zei dat hij een terrorist was en dat hij een bom bij zich had. Daarop werd een deel van Schiphol urenlang afgesloten. De man was dronken en bleek uiteindelijk geen explosieven bij zich te hebben. De Pool moet in juni voorkomen. De Molukse regering in ballingschap, de RMS, wil een gesprek met de Indonesische president. Volgende week brengt president Joko Widodo een tweedaags bezoek aan Nederland. De RMS heeft premier Rutte gevraagd of hij dan een ontmoeting kan regelen. Volgens de woordvoerder wil de Molukse regering in ballingschap... de mensenrechten en uitbuiting van de Molukkers aankaarten. Premier Rutte heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De Zaanse Schans was vorig jaar de populairste attractie onder buitenlanders. Er kwamen ruim 1,6 miljoen buitenlandse toeristen. De Zaanse Schans wordt op de voet gevolgd door het Van Gogh Museum in Amsterdam. Als de toeristen uit eigen land bij de cijfers worden opgeteld... is de Efteling de populairste attractie van Nederland. Op de kinderpostzegels komen dit jaar tekeningen te staan van Fiep Westendorp. Het zijn tekeningen van Jip en Janneke, Pluk van de pettenflet en Otje. Aanleiding is de 100ste geboortedag dit jaar van Fiep Westendorp. De stichting kinderpostzegels vond dit een mooie gelegenheid om haar te eren. De verkoop van de kinderpostzegels begint in september. Het weer, vooral in het zuiden zonnig, maar geleidelijk ontstaan stapelwolken. Vanmiddag vallen vooral in het oosten enkele buien met kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 17 graden. Ook morgen enkele buien met later kans op onweer. Dit was het NOS DFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giesendam, 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht En door een spoedreparatie op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Oud-Beierland, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Ik vind ook dat A en B echtpaar van haar is. Absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat Zij heeft zulke fantastische dingen. Ja, ik, ik ken het mens uh, uh, gelukkig persoonlijk. Ik heb haar uh, vorig jaar nog een keer ontmoet. Op een, op een familiefeestje. Want ze, zij is een uh, buurvrouw, zeg maar. van, uh, van, van of, of, Nee, dat is niet goed. Zij is een schoolvriendin van een neef van mij. Daar heeft ze mee op school gezeten. Dat uh, is het geweldig. Toen was ze al gek. Maar dan, dan kom je er op zo'n feestje tegen. en dan, dan zeg je gewoon van. ja, het is net zo'n goud. als dat zo op het podium ja. is. Het is echt geweldig. Ja, maar de conferentie is ook gewoon. het zijn allemaal dingen uit het leven. wat ze wel ja. eens vertelt over met die kinderen thuis. Dan ja. denk ik, ja, nou. ik herken het. Jij herken het. Jij bent ook moeder. Dus jij herkent dat natuurlijk Maar zo wel. leuk hoe ze dat vertelt. Ja, ja. echt geweldig. Ja. En. ze uh, is op het ogenblik weer op tournee. En, en dat ik. ik ik zou dat best wel eens willen zien. Dat, dat, dat is best de moeite waard. Ze is uh, op dit moment weer op tournee... als uh, uh, het Metropoolorkest volgens Kaandorp. Dus ze is nu een, een, een theatertoertje aan het doen... met okay. het Metropoolorkest. Dat fantastische orkest, overigens. En uh, daar, daar is ze nu mee bezig. En dat is geweldig, is dat. Goed, nou, uh, ja, nou, gaan we gaan even door. Uh, we krijgen zo meteen uh, over een minuut of zeven... Krijgen we de vrijwilligersvacature van de week. Die gaat over Koningsdag, kan ik u vast vertellen. We gaan niemand bellen. We gaan het gewoon zelf vertellen. Het kan makkelijk. En uh, maar eerst eventjes. Uh, natuurlijk Gregory Porter. The bridge is on mine. Steam engines roll by. The bridge is Don't lose your steam. And so do my dream. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down. Don't lose your head of steam. Young man.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 Is dat. En. Uh, don't lose your steam. And, en. Dat is ook al een wat oudere artiest. die toch op dit moment. het nog weer helemaal doet. Trouwens, net als Charles Bradley, hè? Ah, kruising tussen Otis Redding en James Brown. Helemaal geweldig, dit. Good to be back home. De man is al 67. En uh, dit komt van zijn uh, derde album... Trouwens ook op vinyl uitgekomen en het is uh, deze week, uh, als je naar de vinyl 50 kijkt, is hij gestegen naar de tweede plaats zelfs. Dus je kan nagaan dat, ze noemen dit tegenwoordig retro-sol, Nou, ik noem het gewoon sol. Klaar. Uh, het is een beetje een kruising tussen, uh, kan je zeggen, tussen Autos Redding en James Brown. Zelfs de gil van James Brown heeft hij in zijn... Uh, in zijn uh, uh, rugzak. En, uh, het is echt geweldig. Het is een oude man uh, 67. En die, die wordt dan nu nog ineens een topartiest. Dus er zijn nog voor mij nog kansen. <laughs> <Ik zeg. laughs> ja, bedoel, hij, Als hij drukt op zijn 67, nou, dan moet ik het ook wel uit nou, op de 68 Misschien kan nog voor mij nog een kans, ergens als een keer. Ja, ja, als zangeres bedoel je? Ja, nou dat wil je niet hoor. Nee, nee hoor, echt niet. Oh, uh, nou, maar dan niet. Nou, ik ben goed verrast als de zaak leeg moet. Om oh ja, ja, ja. ja. Jij, bent ja zo, jij bent zo iemand die mag... Mag ik zingen? Ja, om kwart voor drie. Waarom ja, om precies. kwart voor drie? Nou, dan moet de tent leeg. Ja, ik ken dat. <laughs> dat was altijd even de grappen die ik vroeger altijd zei. In de pianobar, ik in Amsterdam werkte. Dan kwam er benieuwd, mag ik zingen? En dan had ik het gevoel dat hij het echt niet kon. Ja hoor, dat mag om, om kwart voor drie. Nou, ja. dan stopte ik om kwart voor drie. Ik mocht nog zingen? En ik, nou, ga gang. Ga je gang? Ga, ga je, ga je gang. Ja. Ja, ja, nog dat vond, oh, dat, dat, vond, nog dat vonden, ze, vonden ze niet zo leuk. Maar goed, ja. maar goed Charles Bradley kan het op zijn 67ste. En uh, het is helemaal te gek. Vorige week nog live gezien bij uh, Umberto Tan. Bij uh, R.V.L. Late Night. En die man is echt groot. Heerlijk. Um, oh ja, we gaan nu naar. Wat ja. verwacht hoor. gaan het keurig aankondigen.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 en nou, het is een hele leuke Belin. Ga je gang. Ja, het is echt een hele leuke. Want over twee weken is het natuurlijk weer Koningsdag op 27 april. Ja. En er zijn diverse activiteiten in het dorp. We hebben natuurlijk de 55-plus bingo. Mogen we... Oh, dat mag ik nog niet eens. Sorry. We hebben Waarom? kraamp... Nee, nog net niet. Oh. Bingo? We hebben kraamp... Bingo. Ja, Ruudje mag erheen naar de 55-plus bingo. Oké. Okay. Er zijn kraampjes natuurlijk in het dorp. Uh, er is de Vrijmarkt. Maar wat er ook natuurlijk gedurende de hele dag is... dat zijn de kinderspelen. En de... Stichting Viering Nationale Feestdagen is op zoek naar vrijwilligers... die willen helpen bij de begeleiding van de kinderspelen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Het is van elf tot 5 tot uur overdag voor de kinderen... om te zorgen dat je bij uh, het springkussen dat je kan helpen... Met, met het uitdelen van de kaarten. Lijkt het je wat om ook uh, op deze manier voor die kinderen... een ontzettend leuke dag van te maken, dan kan je je aanmelden. Je krijgt er natuurlijk iets voor terug. Dat is eerst natuurlijk een hele leuke Koningsdag met hulp... Er is een lunch. Dat is ook dat heerlijk. Er is een kleine financiële vergoeding, maar dat denk ik. Dat is leuk voor de bij, maar daar gaat het natuurlijk niet om. En in mei is dit een gezellige avond voor alle vrijwilligers met een hapje en een drankje. We zijn dus nog. Zijn dus nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de begeleiding van de koningspelen. Lijkt het je wat? Dan kan je een mailtje sturen naar ernst.brokmeijer en brokmeijer is met b r o k m e i e r koningsdagzandvoort.nl en dan is het natuurlijk op 27 april van 11 tot 5 dat ze je hulp zoeken. Wil je het gewoon even rustig nalezen... en ook even kijken waar je je kan aanmelden... zoals gezegd bij Ernst Brokmeijer... dan is de vacature na te lezen op www.vip-zandvoort.nl Zo, nou... Dat er heel veel mensen komen. Dus het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat die uh, dingen allemaal doorgaan. Hè? Precies. En, is het en dat is, uh, dit, dit zijn vrijwilligers die dat allemaal regelen. Die ja. staan elk jaar klaar. Ze doen natuurlijk ook de viering uh, 4 5 mei. Dus ik zou zeggen jongens. Kom op. Help. Steek de handjes uit de mouwen. En uh, bied je aan als vrijwilliger bij de kinderspelen. Zo is dat. En dat gaan ze nu. Jij dat gezegd hebt. Gaan ze dat allemaal doen. Dat denk maar ik let ook. Let maar op. Ja dat weet ik zeker. Dit is uh, Lucas Graham. Mama said heet het. Oh ja, mama heeft gesproken natuurlijk net. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, Mama told us we were good kids. And daddy told us never listen to them once. Going to the people from fun. Because we were good kids. Remember asking both my mom and dad. Why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends.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 Liedje van uh, Lucas Graham. Heeft een nieuw album uit. Dat heet Lucas Graham. En uh, daar staat ook zijn hitje natuurlijk op. Seven Years. Maar dit is een ander leuk liedje van uh, Mama Set. Dat is een beetje toepasselijk. Ja, toevallig. Uh, Na nou, uh, het bericht uh, van Belinda. Nou, uh, dit is Miss Montreal. En die heeft het over One Last Drink. Ja, ik zei al eens eerder. Dat kun je beter misschien niet doen. Maar oké. Okay. Zij doet het wel. One Last Drink. Ik ben fan van de mens, so, hoor, ik wil ze gewoon lekkere plaatjes maken, weet je wel. Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. En het liedje heet One Last Drink. One one last drink. Head, head, Op Zie wordt iedere houwehowe belatina. so far away Said, Crying over good time to have. But there's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a road. zijn uh, die je lief hebt, nou uh, hou dan maar van degene met wie je bent ja, zo kan je het ook opvatten Stefan Stills was dat en uh, hij staat uh, bij Spotify vermeld als Crosby, Stills, Dash Young, maar daar geloof ik niks van want dit was een solo single van hem als ik het goed heb, of misschien nee, nee, nee, dat was een solo single van hem dit was niet uh, de versie, nee goed, um, eens even kijken, gaan we doen oh ja, we moeten naar het nieuws, ja natuurlijk wat dacht je dan, het is half twee bijna Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Belinda Gunnason. En nou straks hebben we het weer verwacht op het jingeltje. Ja, ja, ja. <laughs> Sorry hoor. Sorry hoor. <laughs> maar met deze dan het regionale, regionale nieuws van 14 april 2016. Met hulp van onder andere de politiekenner me heeft het Hennep Team conservatoire beslag weten te leggen op een Audi S6... met een dagwaarde van circa 20.000 euro en een Harley Davidson met een dagwaarde van circa 19.000 euro. Behalve het beslag op de twee voertuigen is een bedrag van 10.500 euro geïnt... bij een hennepkweker in Zandvoort die het bedrag meteen betaalde... toen hij hoorde dat zijn voertuig anders in beslag zou worden genomen. De eenheid Brede Hennep is sinds januari 2014 actief. Het team onderzoekt in een vroeg stadium welke subjecten financieel aantrekkelijk zijn... om vervolgens af te pakken. In deze zaken leidde het afpakresultaat in de eerste week van april tot een kleine 190.000 euro. Het zogeheten afpakken is gericht op het afpakken van wederrechtelijk verkregen voordeel. Met andere woorden, het geld wat met criminele activiteiten is verdiend. Gisterochtend rond de klok van 10 uur kwam er bij de Zandvoortse brandweer een melding binnen van een balkonbrand... in een flatwoning aan de Keesomstraat in Zandvoort-Noord. Gelukkig waren de brandweerlieden snel ter plaatse zodat de schade door de brand beperkt bleef. Vandaag zitten ze weer bij de Raad van Staten. Maar de gemeente Alkmaar, Haarlem en Leiden hebben al een nederlaag geleden. Hun verzoek om, vooruitlopend op de behandeling van het hoge beroep... tegen het verbod op het ruimen van en eieren toch te mogen beginnen... met het onklaarmaken ervan is niet gehonoreerd. Ze hadden het liefst alle eieren bewerkt met maisolie, dan worden ze namelijk luchtdicht... of omgewisseld met nepeieren in het kader van onderzoek. Faunabescherming haalde er echter een streep door via een rechtszaak. We wachten de ontwikkelingen bij de Raad van State vandaag af. Vanaf vrijdagavond 15 april, dat is dus morgenavond, om 8 uur gaat de Velstertunnel gedurende 9 maanden dicht. Na 60 jaar is de tunnel toe aan een grote renovatie. Deze week en ook komend weekend, tot maandagochtend 18 april, is er extra verkeershinder, want dan worden namelijk de omleidingsroutes afgemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van anabeter.nl. Via die site kunt u virtuele alternatieve routes bekijken... vanaf verschillende startplekken. Voor de huur van twee paviljoens van de Kenter Jeugdhulp... het sparlier aan de kostverloren straat... om daar 40 statushouders tijdelijk te huisvesten... betaalt de gemeente Zandvoort in totaal 100.000 euro... voor een periode van twee jaar. De kosten voor de huur worden gedekt uit het totale bedrag uit het Rijk... voor een bedrag van drie ton... en de gemeenteraad voor een bedrag van 62.500 euro voor de tijdelijke opvang in Zandvoort ter beschikking heeft gesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste statushouders... in een pand zullen vinden. Dit jaar heeft de gemeente wel al vier statushouders... in een reguliere woning in de platplaats kunnen onderbrengen. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En het weer volgens Rico's Schreuder... Na een vrij helder en droge nacht schijnt vandaag geregeld de zon en het lijkt in onze westelijke regio droog te blijven. Verder naar het oosten is er wel kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur stijgt naar een graad of 16 en er waait een zwakke tot hooguit matig veranderlijke wind. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en later vanavond en vannacht neemt de kans op buien regen toe. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen overeerst de bewolking en komt het tot enkele buien. Pas tegen en in de avond kan de zon nog even tevoorschijn komen en blijft het meest droog. Er waait een geleidelijk tot matig toenemende en naar west draaiende wind en de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Wonde. Kost even wat tijd. Kost even wat moeite, maar... Ja, dat is altijd lastig als je een, een nummer moet gaan zoeken naar een, een tekstfragment. En ja, ik ben niet zo heel erg thuis het repertoire van Anouk, maar... Ja, one star in heaven, dan denk je, nou ja. Maar je hebt het uh, keurig geweldig gevonden. gevonden ja, ja, heb het geweldig gevonden en het is een mooi liedje ook nog. Uh, one word heet het officieel, dus dan weten we dat ook. We hebben hem nu in de lijst staan. Dus die vergeten we niet meer. Hè? Nee. Waarom vind je deze zo mooi? Ik weet het niet. Het heeft een bepaalde symboliek en een beetje een melodie. Dat, dat ik denk. Ja, dat spreekt me gewoon aan. Ik weet ja. niet. Dat, heb je sommige nummers, die pakken je, of die pakken je niet? Ja, dat is, dat waar. is er zo eentje. Ja. We, gaan, uh, we, gaan door. we gaan door met een hele oude. <coughs> dat is een liedje uit de jaren 60. Uh, toen jij nog een jong meisje was. En uh, nog van voor de Nieuwsseekers eigenlijk. Want dat is meer dan ja, jaren 70. En die ken ik wel, de Nieuwsseekers. Ja, maar dit is, dit is de voorloper ervan. En die, uh, twee jongens van die band... die zijn samen met een ander zangeresje... toen nog doorgegaan als de Nieuwsseekers. En later zijn ze weer met... Uh, <coughs> met het oorspronkelijke zangeresje doorgegaan. Gewoon weer toen over, werd het over. weer de Seekers. Ja, toen <laughs> werd het weer de Seekers. Maar dit was inderdaad best een uh, grote hit van ze. En... Uh, uh, ik weet nog dat wij als kind uh, dat ik dat hoorde dat zongen wij altijd uh, Jantje zag eens pruimen hangen op die melodie ja, Jantje zag eens pruimen hangen ook al zijn heer zo groot en zo maar nou, dat ken ik ook nog ja nou dat is dit nummer dus The Carnival is over van The Seekers Say goodbye. we i'll ask good boy Australië oorspronkelijk. Uh, het was een beetje een, een folkbandje, zeg maar. En ze hadden hitjes met There Will Never Be Another You en zo. En World of Our Own hadden ze ook. En dit is ook een van de grote hits. Uh, Totdat de zangeres opstapte. En, uh, en nou, ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar... Er kwam in ieder geval een andere zangeres. En uh, toen werden het de Newseekers... Hebben ze nog meegedaan aan het Songfestival, geloof ik zelfs. Misschien, geloof ze al nog een keer gewonnen. En uh, hitjes als uh, Backsteel or Borrow hadden ze toen. Maar dit was in ieder geval um, nog de oude Seekers. En uh, ja, toen werd in Nederland allerlei leuke uh, teksten gezongen. Uh, Belinda had al het idee van uh, Aan de Oefening van, van de, de rotte. Not. Ja, ja aan de... Het is wel heel stemmig tussen <laughs> de Delft en de Overschieën. Uh, ja. ja. Ik zal jullie te niet aan hoe het verder gaat. Nee, maar, en, en, en, en ik had dus altijd, uh, Jantje zag eens pruimen hangen eieren zo groot. De tuinman zag zijn bolle wangen, sloeg die vuile gapper dood. Ja, zo. <lacht> dat soort techniek. Dat technisch. heb je zeker ook bij het hek gezongen samen met de transistor. Ja ja ja ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Ook zoiets. Ja, dat was wel ongeveer die tijd. Zo beetje. Uh, uh, we, hadden het in, we hebben het in het programma ook al over drank gehad. Uh, we Alleen maar? Ook, we begonnen met I'll never drink again en toen one last drink. Toen zei Belinda, nou, dan moeten we ook natuurlijk... Nu gaan goed, we met bier gooien. Nu gaan we met bier gooien. <lacht> Dus, uh, nou ja, Albert-Jan en Rob Harm zitten toch in de keuken, die zien het niet. Kom op, jongens, met die glazen. We gaan even, uh, we gaan even mikken gewoon. Hatshey, daar gaan we hoor. Wat alleen, hé. We toch over drank hebben, dan gaan we met een keer ook En hij en regen beweegt me meer. Het wordt dus popper, verzuiver als de enige manier Om de juiste koers te vallen Nu is in onze rug. En niet het volle teugen Zo'n tijd kan nooit terug Behoed je voor het ergste Wees hier goed voorbereid Houdt maar boven bovenwater in deze turbulente tijd Want straks gaat het gebeuren Het is eens en dan nog meer De hemel bleek was open en dan gaat het hier uit donder en het uit blitsen, uit wegen met ons meer, uit woorden springen, verslaan we als de enige manier om de juiste keuze. Cruiser... Het uit zijn werk, het leven gaat zoals het gaat Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat Laat de vruchten, vuren branden, doet onrecht in de band Geen met volle tuinen, pluk de dag zoveel je kan Uit onderen en uit het regen met het is dus niet Dus komen over, als de enige manier om de juiste koers varen. De het maakt dan het de stopper zijn de enige manier om de juiste koers te varen in onze Die glazen over de, over de mengtafel gooien. Doe Oh, nog vier werk erbij ook. Ja. Dit is allemaal wat weer. gaat dan wel even door hoor. Ja. ja Ruud kan weer zitten. Nu is die Polonaise wel weer genoeg geweest. Ja, van ja, ja. ja. ja. Nee, stop er nou maar weer jongens. Weet je wat? Ik, ik stop gewoon met het bier. Ik ga gewoon naar de whisky. Ik kom uitgeven.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 Vegas number, items to golden jewels and for sure it was no wonder, but Jenny drew me charge and then she filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter, assuring the them. Still for she'd stolen away me rapier But I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken for shirring the doodle da, Why fall the daddy-o? Why fall the daddy-o? There's whiskey in the jar Now there's some take the light in the carriages a-rolling And others take the light in the harley and the bowling But I take the light in the juice of the barley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 En als je dan te veel gezopen hebt... <laughs> dan ben je zelf een arme man. Dit is uh, Mark Nopper, yes, Chad Baker. Nee, did Chad Atkins. Meestergitariste bij elkaar. Chad Atkins samen met Mark Knopfler. Of zoals uh, Urbanus hem dachten, uh, noemde Mark Knopfler. <laughs> uh, van de Dierenstraat. Uh. <laughs> nou, dat is wel een lekker, lekker liedje. Poor, man's, uh, poor Boys Blues heet het. zit ik te twijfelen. Zal ik nou die... Ja... Ik gooi de slot... Het, uh, nee, ik doe toch deze nog even. Nee, ik doe er nog eentje. En dan uh, het slot. Ja, dat kan nog net mooi eventjes. Van Morrison, dat gaan we nog even doen. Met het bruin oogige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 You have grown. Cast my memory back a lot. Sometimes overcome thinking by making love in the green grass. Behind the stadium with you, my bright eyed girl.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 dan uh, vliegt de tijd. Ja. En toen stond de computer weer eens vast. Of niet? Even kijken. Hoppa! Ja hoor. We staan weer helemaal vast. Ik denk ik ga een leuke plaat, nog één leuke plaat draaien. Maar hij... Ver... Ja, niet. Hij, niet? Ver... hij verdomd het gewoon in alle talen. Dubbelklikken? Uh, dubbelklikken. Nee, ook niet. Ook niet. Ook niet. Pijltje. Een Pijltje. Doe <laughs> het niet. Het doet allemaal niks. Oké. Okay. Nou, ik zijn nog even zien. Zie, je, het is bij twee, het wordt zelf zingen Nou ja. ja, je weet hoe ik ben. Hè. Ik ben altijd van. Ik krijg toch altijd mijn zin. En dat, dat, dat geldt, geldt nu ook. Hè. Want ik, ik had er een beetje traditie gemaakt om om uh, gewoon uh, af te sluiten met dit nummer... als ik mijn laatste uurtje in uh, deze week doe. En dat doe ik gewoon. Ook, maar ik wil er even niet opstarten, dan doen we het toch zo. Dat is een mooi liedje, Fun We Had. We draaien met een hand weer eens helemaal. Maar we hebben pret gehad vandaag, samen met Belinda. Want ik vond het leuk dat je er was. Ik vond het ook gezellig, Rut. Ja. ja. Ja, dankjewel. We gaan je vast nog eens uitnodigen. Helemaal goed. Dat is hartstikke gezellig. Uh, uh, nou ja... Uh, Fun We het, dat was hem. Uh, we hebben het, uh, het veel plezier gemaakt. Ik zou zeggen uh, tot volgende week dinsdag. Dan ben ik er weer. Dag. Doei.